Telefoonbedrijf Vodafone verwacht dat alle klanten over een paar dagen weer hun voicemail kunnen beluisteren. Na de grote storing van woensdag is de voicemail de eerste storing die wordt aangepakt. Als de voicemail is hersteld krijgen klanten een sms. In delen van het westen van Nederland kunnen sommige klanten nog steeds niet mobiel bellen, sms'en en internetten. Klanten van Vodafone klagen ook dat ze soms wild vreemde aan de telefoon krijgen. Ook dat wordt volgens het bedrijf veroorzaakt door de storing.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 Paus Benedictus spreekt vandaag tijdens de paasmis in Rome de zege Urbi et Orbi uit. De zegen voor de stad en de wereld. Dat doet hij vanaf het balkon van de sint pietersbasiliek Voor hij de zege geeft, houdt hij een korte toespraak waarin hij wijst op het belang van Pasen. Gisteravond opende Paus Benedictus in dezelfde basiliek de traditionele paasviering. In de aanwezigheid van 10.000 gelovigen ontstak hij het paaslicht. Tijdens de urenlange paaswaken werden ook acht volwassenen gedoopt.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 In Haiti zijn bij een zwaar ongeluk met een vrachtwagen zeker 20 mensen omgekomen. Veertig mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. Vermoedelijk werkten de remmen van de vrachtwagen niet goed. Sommige passagiers zouden al zijn uitgestapt omdat ze het niet vertrouwden. De chauffeur reed toch door en uiteindelijk vloog de vrachtwagen over de kop. Een Braziliaanse acteur die in een passiespel Judas speelde... is zwaar gewond geraakt toen hij zichzelf per ongeluk ophing...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 Het weer. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Er staat dan een stevige wind en het wordt een graad of 13. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ervaar nu zelf de luxe van de onafhankelijke geest en probeer. NRC Handelsblad. Serieuzer, beter geschreven en sterker doordacht. Nu, vijf weken voor maar 10 euro.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 E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. e durft u het aan. Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag, het anker... Ja, goedemorgen en mooi dat u luistert naar 'Dit is de Zondag'. En een bijzonder welkom vandaag op deze Paasochtend. Uh... Als dit is zondag gaan we ook iets bijzonders doen. We hebben normaal uh, een gesprek met een inspirerende Nederlander. Nou, de inspirerende Nederlander hebben wij ook absoluut in de studio. Dat is Peter Tenuil. Uh, maar uh, de, het hoofdpodium is vandaag voor hetgeen wat hij gemaakt heeft. En dat is um, het project De Bijbeltapes. En we gaan vandaag luisteren naar deel 2 um, van het Markus-Evangelie. Dat Bijbeltapes is een project door een heel aantal beroemde acteurs um, gemaakt. Een, ja, Ik zou bijna zeggen een klassiek hoorspel... Nou, klassiek is het niet. Klassiek is het niet. Maar het is wel echt weer een, een, een hoorspel, wat, wat in Nederland niet zo heel veel meer gemaakt wordt. Het is Hoorspel 2.0. Wij noemen het audiofilm. Audiofilm. Um, we hebben net in het nieuws hebben wij geluisterd naar um, um, ja, het <laughs> verdrietige verhaal van een acteur... die zichzelf per ophangt als hij de zelfmoord van Judas aan het uitbeelden is. Dergelijke. Bijzonderheden ook meegemaakt, dat er zelfs zo wordt opgegaan in het verhaal? Nou, het is, nou, dit is natuurlijk wel onvoorstelbaar. Ik vind het vooral uh, niet zozeer onvoorstelbaar van hem, maar van de... Organisatie, of laat ik zeggen, van de, van de, van de technische organisatie van, van dat uh, to, toneelspektakel... Ja. Dat daar dus kennelijk een verkeerd touw hangt. dat niet geprepareerd nee. is. waaraan hij zich kan ophangen. Ja. Het is, het is, dat is echt onvoorstelbaar. Dan kan je toch maar beter hoorspel maken. Ja, dan was het wel zo dat uh, zijn collega-acteurs. zo onder de indruk waren van zijn acteerprestatie. dat ze dachten, nou. Hij gaat helemaal op in zijn rol dat ze er daardoor nog later achterkwamen dat het, dat het gebeurde. Ook daar weer kan ik me van zijn collega-acteurs die op het toneel staan en in het spel staan me dat nog voorstellen. Maar de maar mensen de eromheen, eromheen ja. die moeten het hoofd koel cool houden. Hoe was dit voor, die, uh, voor de acteurs die, uh, die dit verhaal hebben gemaakt? Want we gaan straks uh, nou ja, naar het paasverhaal luisteren, dus uiteindelijk ook naar de executie van Jezus. Hoe, hoe vinden ze dat om dat te spelen? Uh, Matteo van der Geijn die uh, Jezus speelt, uh, met hem heb ik voortdurend... tijdens de opnames uh, gezocht naar, laat ik maar zeggen, de menselijkheid... de invoelbaarheid, de waarachtigheid. Uh, we hebben geprobeerd er een, een mens van vlees en bloed van te maken. Ja. Als het gaat om vlees en bloed, wij gaan nu eerst naar nou ja, dan moet ik zeggen, de inleidende hoofdstukken luisteren. En dan na het nieuws komt de apotheose van het hele, van het hele paasverhaal... Um, Daarin komt ook de scène voor waarin een vader uitroept... Kom mijn ongeloof te hulp. Dat is voor jou een belangrijk verhaal. Daar heb ik vorige week ook iets over gezegd. Ja, dat is, dat is, ik, ik wil dat graag nog een keer vertellen. Want ik, ik, ik, ik ben daar heel vol van. Ja. Dat, dat, is, dat is echt met mij gebeurd. Terwijl ik werkte aan Marcus. Ik ben, ja. uh, Marcus is een, is een boek met uh, 27 wonderen en genezingen. En, en, en noem het allemaal maar op. Uh, waar ik met redelijk veel, laat ik maar zeggen, ongeloof of, of sceptisch aan begon hoe is dit mogelijk, hoe maak ik dit geloofwaardig um, uh, die, dat ongeloof heeft plaatsgemaakt bij mij voor verwondering over de manier waarop het geschreven is. En zeker toen acteurs dat begonnen te spelen... Bram van der Vlucht als Marcus, Matteo, ik zei het al... Tigel Gernand als, als de zieke, uh, steeds terugkomend als de zieke die genezen wordt. De manier waarop zij dat speelden uh, uh, bracht bij mij de verwondering teweeg. Tot dit moment, Marcus 924, waar... Een, een, een man aan Jezus vraagt uh, hulp om zijn zieke zoon. Kunt u mijn zieke mm -hmm. zoon uh, genezen? Jezus zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Dan roept die man uit, ik geloof... en voegt daar onmiddellijk aan toe, kom mijn ongeloof te hulp. En de manier waarop Tycho Gernan dat deed... Uh, natuurlijk wel een beetje ingegeven door mijn regie... maar uiteindelijk word je toch altijd weer verrast mm -hmm. door acteurs... Uh, dus hij, hij roept uit uh, uh, in volle overtuiging, ik geloof. En heel klein voegt hij er dan aan toe, kom mijn ongeloof te hulp. Dat, dat, dat vind ik zo prachtig. Het is, het is alsof dat het enige gebed is... dat je als mens je hele leven hoeft te doen. Iedere dag weer zeggen, kom mijn ongeloof te hulp. Als, je, als dat namelijk... Dat, het is zo'n prachtige paradox... He, dus je bent eigenlijk niet in staat om in God te geloven. En toch vraag je diezelfde God jou te helpen in je eigen ongeloof. Dat, dat is als, als, als, je, als je daarin slaagt, dan, dan komt de rest vanzelf. Ik ben heel erg benieuwd geworden naar, uh, naar het, hoe dit uiteindelijk op de band terecht is gekomen. Wij gaan, uh, wij gaan ernaar luisteren. Uh, we gaan luisteren dus naar uh, deel 2 van het Bijbelboek Marcus van de Bijbeltapes. Uh, Vertel er, Marcus wordt dus gespeeld op brand van de vlucht, een hele bekende stem. U hoort ook nog, Matteo van de Grijn als Jezus. En wij stappen in het verhaal vlak nadat Jezus met een aantal discipelen een nacht op een berg heeft doorgebracht. Nou ja, het woord is aan Marcus... Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen... zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen... en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde... Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht... omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt... gooit hij hem op de grond. En dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven. Maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen... Wat zijn jullie toch een ongelovig volk! Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me! Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader... Hoe lang heeft hij er al last van? Hij antwoordde... Al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid. En in het water, met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons. En help ons... Toen zei Jezus tegen hem... Of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit. Ik geloof! Kom, mijn ongeloofde hulp. Kom, mijn ongeloofde hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde... sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei... Geest die doof en stom maakt, ik gebied je. Ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hmm. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Waarom konden, Waarom konden wij, wij die, die geest niet uitdrijven? uitdrijven? Hij antwoordde: Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen... Laat de kinderen bij me komen. Hou ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie. Wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield... kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden... en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem... Op grond van welke bevoegdheid... Doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde, ik zal u een vraag stellen. Als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen... Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar en zeiden... Als wij zeggen... Van de hemel... Zou hij zeggen... Waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen... Van mensen? Wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte. Want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus... We, we, we, we, we, we weten het niet. het niet. En Jezus zei tegen hen... Dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen... Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers... om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug... Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederde. Hij stuurde nog een derde, die ze doodde, en nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar, dat is de erfgenaam, kom op. Laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen... en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden... Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze hem gevangen nemen. Want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis. Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg. Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem... Meester, we weten dat u oprecht bent... en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U, u kijkt niemand naar de ogen... maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God... Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar omdat hij hun huigelerei doorzag, antwoordde hij... Waarom stelt u me op de proef? Laat mij eens een geldstuk zien. Ze gaven hem een munt. En hij vroeg hun... Van wie is dit een afbeelding? En van wie is het opschrift? Van de... Van de keizer. Van de keizer. keizer? Antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen... Geef wat van de keizer is aan de keizer. En geef aan God wat God toebehoort. En ze waren met stomheid geslagen... Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had... terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord... kwam dichterbij en vroeg... Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde... Het voornaamste is... Luister, Israël. De Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer... Uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem. Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem... U bent niet ver van het koninkrijk van God? En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Toen ging Judas Iscariot, een van de twaalf, naar de hoge priesters... om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen... en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren. Op de eerste dag van het feest van het ongedezemde brood... wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem... Waar wilt u, waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen... zodat u het Pesachmaal kunt eten? Het Pesachmaal kunt eten? Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen... Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoetkomen. Volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen... de meester vraagt... waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het peesagmaal kan eten? De meester, vraagt, de meester vraagt... waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het peesagmaal kan eten? Het peesagmaal kan eten. Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen... die al is ingericht... en waar alles gereed staat. Maak daar het peesagmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad... En alles gebeurde zoals hij gezegd had. En ze bereidden het peesagmaal. <totstuk> Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus... Ik verzeker jullie. een van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen een voor één aan hem... Ik ben het toch niet? Ik ben het toch niet? Ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen... Het is een van jullie twaalf... die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal gaan zoals over hem geschreven staat. Maar weet de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Terwijl ze aten, nam hij een brood sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei... Neem hiervan. Dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker. En allen dronken eruit. Hij zei tegen hen... Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie... ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken... tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken. In het Koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang hadden gezongen... vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen... Jullie zullen allemaal ten val komen. Want er staat geschreven... Ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem... Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus antwoordde... Ik verzeker je, juist jij zult me vannacht nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft driemaal maal Maar Petrus hield met grote stelligheid vol... Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verlogenen. Alle anderen zeiden iets dergelijks. Ze kwamen bij een olijfgaard die Gethsemane heette. En hij zei tegen zijn leerlingen... Blijven jullie hier zitten terwijl ik ga bidden. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden. En zei tegen hen... Ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier waken. Hij liep nog een stukje verder liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. Hij zei... Abba, vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt. Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus... Simon, slaap je! Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Weer ging hij weg om te bidden. Met dezelfde woorden als daarvoor. Abba. Vader. Voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg.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 maar wat u wilt. Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen... Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover. Het ogenblik is gekomen waarop de mensenzoon... wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij... Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan. Een van de twaalf. In gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende... die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd... Degene die je kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam liep hij recht op Jezus af, zei Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard... ging de dienaar van de hoge priester te lijf en sloeg hem een oor af. Jezus zei tegen hen: U bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven. En toen hebben jullie me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. Een jonge man die alleen een linnen kleed aan had, probeerde bij hem te blijven. Maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter. en vluchtte naakt weg. Van de plek waar Jezus gevangen wordt genomen in Gethsemane... keren wij weer voor even terug naar de alledaagse werkelijkheid van Eerste Paasdag. Voor het nieuws van half acht gelezen door Ewout de Jong. Radio 1, het NOS-journaal.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 In delen van het westen van Nederland kunnen sommige klanten nog steeds niet mobiel bellen, sms'en en internetten. Klanten van Vodafone klagen ook dat ze soms wildvreemden aan de telefoon krijgen. Seyf al Islam, een zoon van de vermoorde Libische dictator Muammar Gaddafi, wordt komende week naar een gevangenis in Tripoli gebracht. De belangrijkste zoon van Gaddafi wordt sinds november vastgehouden door militanten in een stad ten zuiden van Tripoli. De internationaal strafhof wil hem vervolgen, maar de nieuwe Libische machthebbers willen hem zelf berichten. En Paus Benedictus spreekt vandaag tijdens de paasmis in Rome de zegen Orbi uit voor de stad en de wereld. En voor hij de zegen geeft, houdt hij een korte toespraak waarin hij wijst op het belang van Pasen. En dat is het belangrijkste nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Afgelopen nacht is het stevig afgekoeld, zijn er enkele bruggen gestrooid en is er in het noorden lokaal wat natte sneeuw gevallen. Vanochtend is het vrij koud, maar gelukkig staat er maar weinig wind. Het is wisselend bewolkt en overwegend droog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 Het wordt overdag een graad of 10. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het Anker. Een hele goede morgen en welkom weer bij Dit is een Zondag. Of als u net wakker wordt, een hele goede morgen allereerst. Um, welkom bij Dit is een Zondag. We hebben een bijzondere uitzending vandaag, want het is Pasen. En we zijn uh, vandaag bezig met de Bijbeltapes, een hoorspel. 2.0, Zo zei onze regisseur Peter Tenel net. Uh, hij heeft het geregisseerd. Hij heeft een heel aantal acteurs uh, gevonden die het bijbelspel gaan uits, uh, uitspreken, uitspelen. En uh, we zijn net gebleven bij de gevangenneming van Jezus. Peter, waar gaan we nu naar luisteren? Ja, nu komt, um, uh, laat ik maar zeggen, het paasverhaal. Ja. Het The de, de, de Passion, zal ik maar zeggen. Um, uh, dus ja, de, de, de ontknoping van dat verhaal... wat natuurlijk eigenlijk op, een, uh, op deze zondagochtend alweer ja. ongepast is. Hè? Dat is alweer, uh, Eigenlijk was dat Goede Vrijdag. Hadden we eigenlijk vrijdag moeten doen. Ja, ja. Als we daar cent uit krijgen, dan doen we dat een andere keer. Um, je zei het net al, bijna van de ja, passion. Bijna al met een wat van... Het, het, nou, we weten inmiddels wel waar het over gaat. Hoe heb je dit nou kunnen maken op een manier zonder dat het... Clichématig wordt? Ja, dat was uh, de, de, de, de grote uitdaging hè, om, ja. om dat te doen. Hè, om te zorgen dat het niet clichématig, niet sentimenteel zou worden. Uh, en uh, dat het, uh, ja, laat ik maar zeggen, de betekenis, de, de, de lading krijgt... die de luisteraar eraan wil geven. Want dat is het punt. Hè. Ik, ik ben niet een dogmatisch regisseur die uh, de luisteraar uh, iets wil, wil opdringen. Ik wil dat de luisteraar zijn eigen beelden maakt, zijn eigen beelden krijgt. Ja. En een, een geloofwaardig beeld krijgt van die, uh, uh, van die veroordeling... en uh, uh, de kruisiging en de graflegging en uh, de wederopstanding. Maar je, je bedoelt dat je het zo meer mogelijk interpreteren interpretatie in wil leggen? Of Kijk, je, je, je, je, je interpreteert natuurlijk altijd. Je interpreteert altijd. Wat wij doen uh, is, ik noem het wel eens een dramaturgische exegese. Hè, het, is, het is een exegese, dat is het. Hè, want op het moment dat je gaat lezen, dan lees je op een bepaalde ja. toon... En, met een bepaalde, en je legt bepaalde klemtonen, je neemt bepaalde pauzes. Dat interpreteert meteen. Ja. Uh, alleen is mm, onze interpretatie niet een interpretatie vanuit een bepaalde... Uh, uh, kerkrichting, uh, waardoor het, hoop ik, zo open mogelijk staat... voor alle interpretaties, zodat iedereen ernaar kan luisteren. Dus je wil eigenlijk zo dicht mogelijk bij het verhaal blijven... zoals jij denkt dat het is opgeschreven? Ja, de kern daarvan is dus uh, uh, dicht bij de, bij de tekst blijven... Ja. Uh, en, um, en niet al te vet illustreren, zal ik maar zeggen. Op het moment dat je realistisch gaat illustreren met, uh, met geluiden... Ja, dan, dan kom je erg dicht in de buurt van, van sentimentaliteit en uh, Hollywoodfilms. Maar, uh, maar geluiden zeggen. spelen wel een enorme belangrijke rol in... Ja, geluiden spelen voor mij uh, een, een, een ongelooflijk belangrijke rol... een even belangrijke rol als de tekst en, en, en mogelijke muziek en, en stilte... Ja. Um, wat ik hier heb gedaan is um, uh, uh, het, het geluid van het kruis. Ik, ik wilde weten, hoe klinkt dat kruis? Ja. Wat, wat zijn daar de klinkende elementen van en wat kan ik daarmee? Nou ja, goed, dat is uh, hout. En op het moment dat er gekruisigd wordt, dan worden er uh, uh, uh, nagels geslagen. Ja. Uh, dus hout en uh, metaal. En uh, het geluid dat je dus uh, hoort tijdens deze hele uh, slotpassage... Uh, is het geluid van uh, hout in twee uh, toonaarden. Een lage ja. en een hoge. Hè, waardoor je een, een verticale en een horizontale uh, oh. balk hebt. Ja. Uh, en het geluid van uh, sterk geprocessed en, en, en veranderd. Maar het muzikaal vormgegeven geluid van... Spijker van een, een, spijker. een hamerslag en een, een Nee, geen hamerslag, maar een, een vallende spijker. Vallende, spijker. Ik, ik, ik hoorde al zoiets op het moment dat Judas ten kwam. In uh, het eerste half uur, ja, dat klopt. Dat is dat, is het, uh, het moment dat dat geluid wordt geïntroduceerd en dat is, en dan moeten wij dat. Die spanning beginnen te voelen. Ja, ja. en dat, dat wordt langzaam wordt de intensiteit en de en de uh, toonsoort en de, uh, en, en de dynamiek van dat geluid wordt opgevoerd tot de climax. Wat, wat was nou een scène waar je echt heel veel moeite mee hebt gehad in dit gedeelte om te maken? <tousse> um, ja, dat is. De, de, de, de, dat, dat is eigenlijk die hele kruising. En dat, dat, heeft, dat heeft te maken met, met het feit dat ik. Uh, uh, niet vanuit de kerk, maar vanuit de concertzaal... Uh, zo met Bach uh, geïmpregneerd ben. Ja. Uh, ja, daar zit je aan vast. Hè? Aan of de Matthäus, of de Johannes. En uh, hoe... Uh, ik wil niet eens zeggen, hoe kom je daar overheen? Want dat, dat is onmogelijk. Maar hoe, hoe, hoe maak je iets dat, dat, dat authentiek is? Dat, dat op zichzelf staat en dat niet daarvan afgeleid is? Ja. En, uh, nou ja, dat, dat, uh, dat, uh, maar goed, dat, dat zijn de grote uitdagingen van dit project. Ja. Het gaat natuurlijk allemaal over Jezus. Uh, we hadden het net voor, uh, voor het eerste gedeelte... hebben we het gehad over, over de wonderen die voorkomen in het boek. En dat je was, heb erg kon identificeren met de uitroep... kom mijn ongeloof te hulp. Ja. Hier wordt het heel persoonlijk met Jezus. Heb je het idee dat je hem dan ook echt hebt leren kennen... Um, kijk, laat ik maar zeggen, als mens, van, van mens tot mens... Uh, heb ik het idee dat ik via deze teksten van Jezus... Uh, dat ik een mens leer kennen. Ik leer een mens kennen. En um, uh, Pilatus zegt, niet in Marcus overigens, maar hij zegt ergens... Uh, zie de mens. Ja. Uh, Jezus is de mens. En voor mij uh, is... Uh, het kruis, uh, de verbinding tussen de verticaal en de horizontaal... dat wil zeggen tussen de, de lijn tussen God en aarde... en de lijn tussen de mensen onderling. Um, dat klinkt wel weer behoorlijk abstract. Nee, dat is helemaal niet abstract. Het is verschrikkelijk concreet. Want dat is namelijk wat ieder mens in zijn leven uh, heeft te doen heeft te ondernemen. De, de, de verbinding leggen tussen uh, uh, God en, en hier, het, uh, het ondermaanse... en de verbinding leggen tussen de mensen onderling. Dat is precies onze opdracht. Dat is precies wat wij moeten doen. En dat is precies de reden waarom, wat mij betreft... als, als, als niet opgevoed christen, uh, uh, uh, deze uh, mens uh, uh, aan een kruis is gehangen. Ik kan niet mooi zeggen dan dat dit een geweldige inleiding is voor deel 2. Wij gaan weer luisteren naar Marcus. Jezus werd meegevoerd naar het huis van de Hoge Priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daarbij een. Petrus volgde hem op een afstand... tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester... waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoge priesters en het hele Sanhedrin... probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen... op grond waarvan zij hem ter dood konden veroordelen. Maar dat lukte hun niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden... waren hun getuigenissen niet eens luidend... Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen... Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken... en in drie dagen een andere opbouwen... die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus... En waarom antwoordt u niet... U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem... Bent u de Messias? De zoon van de Gezegende? Jezus zei... Dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten... en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hogepriester scheurde zijn kleren en zei... Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoeten hem en sloegen hem in het gezicht. En zeiden tegen hem: Profeteer nu maar. Profeteer nu, nu maar. En ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was kwam een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei... Jij was ook bij de Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat en zei... Ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt. Hij ging naar buiten, naar het voorportaal. En er kraaide een haan. <klaar> Toen het meisje hem daar weer zag zei ze opnieuw, nu tegen de omstanders... Hij is één van hen! Maar hij ontkende het weer. En al gauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus... Je bent wel degelijk één van hen! Jij komt immers ook uit Galilea! Maar hij begon te vloeken en zwoer... Ik ken die man over wie jullie het hebben niet. En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. <klaar> en Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had... Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloren En toen hem dat te binnen schoot, <Hug> begon hij te huilen. <Gun> <S�AS> <Süs> ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden... en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg... en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem... Bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde... U zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen... Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. <totstuk> Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten... op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen... samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoerd. Een grote groep mensen trok naar Pilatus... en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hen. Wilt u dat ik de koning van de Joden... Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen... Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen. Kruisig hem! Riepen ze. Pilatus vroeg... Wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden... nadat hij hem eerst nog had laten geestelen. De soldaten leidden hem weg. Het paleis, dat wil zeggen het praetorium in en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperige gewaad aan... vlochten een kroon van dorentakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden... Gegroet, koning van de Joden! Gegroet, koning van de Joden! Van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd... en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Gegroet! Koning van de Joden! Nadat ze hem zo hadden bespot... trokken ze hem het purperige gewaad uit... en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam... Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus... om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem. En verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in de derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde... De koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach... Kijk nu toch eens. Jij die de tempel afbreekt. En in drie dagen weer opbouwt. Red jezelf toch. Door van het kruis af te komen. <lacht> Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden... maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered... Maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de twee andere gekruiserden beschimpten hem. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: Eloi! Eloi! Lama sabachthani! Wat in onze taal betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden zei de enkele van hen. Hoor, hoor. hoor. Hij roept Elia. Hij Elia. Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn... stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken... terwijl hij zei... Laten we eens kijken of Elia komt... Hm, om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet... en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond... hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij... Werkelijk... Deze mens was Gods zoon. Van een afstand keken ook enkele vrouwen toe, onder wie Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jacobus de Jongere en van Jozef en Salome. Toen hij in Galilea verbleef, waren deze vrouwen hem gevolgd... en hadden ze voor hem gezorgd. Net als vele andere vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Toen de avond al gevallen was... het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat... kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaand raadsheer... die zelf ook de komst van het Koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn. En hij riep de centurio bij zich, aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. En toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in een rots was uitgehouwen en rolde een steen voor de ingang. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jozef keken toe... in welk graf hij werd gelegd. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala... en Maria de moeder van Jacobus en Salome geurige olie om hem te balsemen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend... vlak na zonsopgang naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar... Wie zal voor ons de steen... de steen voor de ingang van het graf... wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel... Het was een heel grote steen. grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen... Wees niet bang. Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruist is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, Petrus: hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden. Zo, met deze laatste akkoorden sloten wij Marcus af. Peter Tenouw, regisseur van de Bijbeltapes. Het is niet het echte eind van Marcus, hè? Het is, nee, er komt we, we, nog we een heleboel. hier fragmenten uit, maar in de, in de uitgaven van de Bijbeltapes... Uh, is het de hele Marcus, is ja. er geen woord geschapt. Dat is even goed om te zeggen, inderdaad. En u kunt daar meer over lezen op de website bijbeltapes.nl. Uh, het hele project uh, duurt langer, maar we hebben het inderdaad... voor radio een beetje moeten inkorten. Dus wilt u de volledige versie horen... dan kunt u op de bijbeltapes.nl-website zien hoe, uh, hoe u daaraan kan komen. Hoe vond je het nu om terug te luisteren? Ja, dat is, uh, uh, ik vind het bijzonder om, om terug te luisteren en me te realiseren... dat er, uh, dat er 100, 150, tot 200 mensen mee luisteren. Dat, is, uh, dat, dat luistert toch anders, want ja? uh, daar doe je het voor. Heb je, zou je het willen dat, het, nou ja, dat, dat iedereen alles een keer helemaal zou horen? Dat zou, dat zou heel mooi zijn, ja. Zeker. Je vindt het een verhaal dat mensen het moeten horen. Kijk, ik, ik heb al eerder gezegd... Uh, en dat wil ik graag nog een keer zeggen... ik, ik vind uh, de Bijbel... Is, uh, een ongelooflijk belangrijke bron van onze cultuur. En uh, die moet je uh, tot je nemen. Of je nou... Uh, gelooft of uh, uh, je, je in, in je ongeloof uh, God de hulp vraagt, of, uh, ja. of helemaal niet gelooft. Uh, het, het is bron van onze cultuur en daar moeten we ons in verdiepen. Naar nou, welke mensen hebben wij nu geluisterd? Want er zijn een paar stemmen voorbij gekomen die we misschien wel herkennen, maar wie waren dit nu allemaal? Bram van der Vlucht als Marcus, Matteo van der Gijn als Jezus, Tigo Gernand, zei ik al, speelde alle zieken die genezen zijn. Uh, dan uh, Hans Dagelet als Herodes, uh, Krenter Braak als Jezaja. Uh, de vijf leerlingen van de twaalf die we gehoord hebben zijn... Tijn Dokter, Sanne den Hartog, David Lucier, Alwin Pulings en Hielke van Sprundel. En uh, de schriftgeleerde en alle andere kleine rollen... Roos Auerhand, Anne Lamsveld, Rob van der Meeberg, Felix Jan Kapers en Fred Goesens. indrukwekkende lijst. Uh, we hebben een vast moment in dit zondag. We vragen onze gasten altijd... Naar hun ideale zondag. En je was er vorige week ook, toen we de eerste gedeelte van Marksteden... Toen hebben we, zijn we daar niet aan toegekomen. Graag hoor ik even hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Ja, dit is mijn ideale zondag. Zeer vroeg op: een beetje radio maken. Dan naar huis, hout zagen: geen telefoon, een beetje wandelen. Uh, als het weer het toelaat, geen televisie, koken en muziek luisteren. Kijk aan. Nou, dankjewel, uh, Peter Tenel... Er komt nog één keer een bijbeltape, dat is op 6 mei. Dan hebben wij het bijbelboek Esther over de geschiedenis van het Joodse volk. Wilt u dit gesprek naluisteren, kan dat verder op eo.nl-dit-is-de-zondag. Na ons komen de vroege vogels. Janine, oh nee, Menno, Menno, wat hebben Janine, wij? Janine, ja, goedemorgen, Edja. Ja, Janine is er niet, maar Ach, ik wel. Uh, ja, wij, wij weten, Ed, dat uh, Pasen niet het feest van de eier is. We hebben ook geluisterd, dus dat weten we Gelukkig. maar toch hebben wij... Arnold van den Burg hier te gast, expert op het gebied van eieren... doet al 15 jaar onderzoek naar, naar de vraag... waarom komt het ene ei wel uit en het andere ei niet? Dat gaat hij hier uh, vertellen. Er staat hier een embryo naast het boterlam en de paastol. Niet heel smakelijk, maar wel heel interessant. Dat doen wij. Nou, tot zo allemaal. Ja. Goede zondag. Naar achter. Dag. Singles in Nederland.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 Er worden weer prijzen uitgereikt. Juryvoorzitter Jan Mulder maakt de winnaar bekend... van de Volkskant Beeldende Kunstprijs. Live in Kunsthof TV. Vanavond iets na 6 uur op Nederland 2.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 Kijk op Goede Doelen.nl. Dit is Radio 1.